Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD heeft last van een storing en dat levert problemen op bij test- en vaccinatieplekken. Uit het hele land komen foto's van rijen voor de deur. Het GGD-systeem dat alle prikken en testen registreert, werkt niet goed. Alles moet handmatig worden ingevoerd en dat kost tijd. Telefonisch is de dienst door de storing ook niet bereikbaar. De GGD roept mensen op om later nog een keer te bellen. En blijf bij een testplek in je auto zitten is het advies, dan staan er straks geen eindeloze rijen. Ook in Duitsland nemen de zorgen toe over de Omicron variant Bondskanselier Scholz komt mogelijk met extra maatregelen. Correspondent Charlotte Waiers weet welke opties er op tafel liggen. Contactbeperkingen voor iedereen, dus ook wie genezen en gevaccineerd is... dat zou dan uiterlijk 28 december ingaan. Er mogen nog maar maximaal 10 mensen zijn. Um, en de clubs en disco's gaan dicht, sportwedstrijden... grote culturele evenementen moeten zonder toeschouwers... Ruim 120 uur werkte hij eraan en meer dan 8000 lampjes hangen er. Maar sinds gisteren is het donker en stil in de voortuin van Deni in het Brabantse Waalre. Er kwamen al honderden mensen langs om zijn kerstlichtshow te zien. Maar door de nieuwe coronaregels moest hij de boel uitzetten van de gemeente. Op zich fijn voor Deni's buren, want er zit ook muziek bij. Natuurlijk, balen voor Dani, want hij heeft nogal een pak technische spullen rond zijn huis aangelegd. Er kunnen bijna geen kabels meer ronddoor. Mijn grootste objecten dit jaar zijn die, die lampjes. En die matrix is natuurlijk belachelijk, want daar zitten 1200 pixels in en daar zei ik bijna een TV. Dani vindt het jammer, maar begrijpt het wel. En dan het weer. Vannacht is er voor het eerst deze winter landelijke matige vorst gemeten. In de beeld werd het min 5,2. De koudst gemeten plek was Eelde met min 6,8 graden. En vandaag blijft het op sommige plaatsen een graadje vriezen. Op andere plekken breekt de zon af en toe door en wordt het maximaal plus 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja het is er weer uh, zover. Het is weer een wisselende samenstelling. Ger is helaas afwezig. Ja, ja, jammer. Geboosterd, geloof ik. Ja, die had een beetje last van uh, van het boosterprikje. Ja, ja, zeker. Ik hoop dat hij geen uh, prikspijt krijgt. Oh, dus, dat is het woord, van, <laughs> uh, het woord van het jaar, hè? prikspijt. Heb ja? je dat gehoord? Ja. ja. ja. ja met 82 procent. Ja, er zit wel een weer onder het gras, Ja, he? He? ja dat weet ik. Ja. Ja. Het is enorm uh, geboosterd, zullen we maar zeggen. Op oh, sociale ja, ja. media. Toch, maar, ja, leuk te door, uh, door onze wappievrienden. En uh, ja, iedereen heeft het daarop gestemd. En, uh, ja, dus het, het woonprotest, nummer 2 heeft hij niet gehaald. Hm. Maar 3,7 van hm. de stemmen. En 82 procent voor de prikspijt. En drie was ook nog wel een aardige wappiegeluid. Wappie Wappiegeluid. Nou, dat doen wij el dus eigenlijk elke slaai, dinsdag, hoor. Dan dus sla je toch, dan ga je bij het toortje staan en daarna ja, ga je heel hard op een... Ja, staan. Ja, geluid, op een, geluid op een, is dat, ja. Ja, tijdens, tijdens inderdaad, tijdens de, de persconferentie hebben ze dat geprobeerd, hè. Maar dat is een mooi weggefilterd tijdens die persconferentie. Dus uh, we hebben dat allemaal niet gehoord. Maar goed, Ger is dus afwezig in verband met uh, een klein beetje kort, uh, In verband met het uh, boestertje. Ja, ja dat kan nou ja. met schoonmoeder ook. Die voelde ook even. Ik had overigens bij de tweede prik had ik ook dat ik me niet even helemaal joppen voelde Een paar uurtjes. Nou, ik heb er helemaal gelast last van gehad. De ja, ja. eerste twee prikken. En morgen ga ik voor de boesters in Amsterdam. En ja. Uh, ja, nou ja, goed, we gaan het zien. Maar jij bent... Van welk jaar ben je? Hans, als vraag maar. Hoe bedoel je Van welk jaar ben je? Uh, 54. 54? Ja. Want ik ben morgen ook aan de beurt, ik ben van 62. Ja, ik had in oktober al gekund, maar uh, heb ik het maar niet gedaan. Maar nee, hoor, maar ik, ik heb hem gewoon op een gegeven moment, toen ik dat hoorde, dat 54, heb ik hem uh, online uh, aangemaakt, zeg maar. En, uh, ja, maar er was geen plaats uh, eerder. Dus. Maar je ziet er toch belachelijk goed uit voor een man van 54? Ja. Uit 54? Ja. Ja, ik weet het ook niet nu. Want ze zijn nu al bij 6, 67 of zo. Nee, nee, nee, nee. 62. Oh, jij bent in nog... de beurt. Ik zag gisteren dat ik uh, uh, dat ik mocht. Dus mm toen -hmm. heb ik meteen uh, gekeken en uh, nou, dan toetsje zoals je weet je, postcode okay. in. En ik kan morgen ja, dat in Noordwijkerhout ik... kan ik hem. Kan hem komt binnen enkele dagen aan. dus. Uh, twee dagen later. dan kan ik kiezen. 12 januari, 6 januari, 22 oh, december. Ja, ja. Ik denk doe lekker 2 kantje schelen. Ik moest toch anderhalve week wachten voor de eerste afspraak. Hm. Mogen ja, maar ze zijn nu op stomen, hè. Ze hebben nu ook. Heb je gezien dat ze die, <laughs> dat die gasten van. Uh, de luchtmachtkapel dat ze die uh, hebben ingezet. ingezet hebben ja dus ja. ze staan nu met trompetten ze blazen de corona uit nee no, serieus die dat zijn, uh, de, dat was ook natuurlijk een, een, een slechte woordgrap van uh, van fluit naar spuit ja. Uh, de, dame, de dames van, het, uh, van de marinekapel die normaal op de fluit blazen... moesten nu spijtje hebben. Oh, ja, ja, ja. Maar ja, zo'n prik zetten stelt natuurlijk helemaal ja. de rol voor. Ik zag vanmorgen op tv dat ze dus een hele rij stoelen hadden neergezet... dat ja. er één iemand met een prik... Met, met, met, met wieltjes met de stoel erlangs ging en prik. Ja. Stoeltje, prik. Ja, dat gaat het natuurlijk veel en veel sneller. Ik, wat, ik, wat, ik, wat mij ook een goed idee had geleken... was dat ze uh, die gasten nu zit, WK Dart... dat was net kort even ja. over... ja dat ze die gaat. Die je altijd, die ja. kun je gewoon makkelijk van anderhalve meter gooien. Je hem zo in je arm. Ja. Waarom dan etie? Ben je klaar? Dat is een reden amateur zoeken. Dan moet ze reden die slaap. Ja, Dat is toch je ja, wel heel vervelend. En ja, er komt een hele grote dikke Engelsman met ja. een matje in zijn nek binnen met een pot, pot bier in zijn klauwen. Ja. Dus, nee, nee, nee, ik ga hem even boosten. Ja, wel een, geweldig goed, plan, wel een goed plan. Wat dacht je van niet? Oh, I mean. Nou, maar ik, ik vind wel dat ze bij die gemeentes zoveel meer hadden kunnen doen. Ik bedoel, wat hebben we hier nou gehad met, met, met, met die griepprik? Dat Hebben ze toch ook een keer gedaan, in de sporthal. Dat stond hier naast het. het... En dan A tot en met D kon dan van 9 tot 10, weet je wel. En uh, dat ja, dus stond hier op de tolweg, stond natuurlijk heel lang uh, ja, in uh, zo'n zo locatie. Uh, top, mijn, mijn, mijn, top, ja, ja, mijn nichtje die, die plande, dat soort dingen. Maar uh het -huh. is ook al goed. Dat al die mensen uit de evenementenbranche... die al die popconcerten en talentgroepen en weet ik van. Ja, ja. Die zijn allemaal aan het werk bij de GGD. Ja, die ja, moeten allemaal locatie ja, locatie bouwen. Ja, hier konden er ook maar 70 per dag of zo. Dat schoot ja. ook niet echt op natuurlijk. Hè. Nee, ze hadden dus wat ze in de sport al kunnen doen. Dat konden ja. kon ze dus natuurlijk in heel veel meer gemeenten doen. We er gewoon op alfabet en. Ja. Maar je dat binnen je in een gemeente twee, drie dagen voor elkaar. Ja, het gaat niet overal even goed. Ik zag dat er in Groningen of ergens stonden mensen anderhalf uur in de rij en kou. Dat is niet oh. veel. Ik weet niet, ik moet morgen naar Noordwijk-Ruiden. De heer Paarankoper is ook uh, gearriveerd. Met zonnebril. Met zonnebril nog op. Ja, het is goed weer, man. Ja. ja, lekker. Lekker eindelijk zonnebril weer. Eind van het, van het jaar. Het ziet Nee, nee lof dus, maar. Wat je, uh, krijgt een booster en die gaat op bed liggen en dan jankert Een <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. booster. Een booster jonker, dat is ook een mooi boek. Een booster janker. Ja. Het woord voor 22, heb je al. Jij hebt al, booster janker. So, booster jonker. Ja, ja, booster ik heb uh, overigens uh, uh, voor de verandering geen... Ik wilde vierkante. Nee, Hans wilde vierkante Ja, die had nemen. Uh, oh. willen Ter nagedachtenis naar Ger, want Ger neemt dat het vierkantig gevulde boeken mee. <lacht> Kankzinnig. <lacht> hebben ze alleen bij Van Vessen. Ja, maar ik dacht, alle winkels dat dicht, dus het zal daar ook, ook niet druk zijn. Maar er stonden godverloren uh, vijf <lacht> mensen voor de deur. Ja, en één iemand te helpen. Dus ook heel... schiet ook op, he? Ja, en ook één man, iemand die een, een mega bestelling uh, aan het afhalen was. Ja, nou, dat bedoel ik. En, dus... en moeite had met betalen. Dus uh, dat is uh, ik heb nu, uh, uh, hoe heet het, uh, appelflappen. Oh, ook lekker. Bij Harry? Even oh zin ja, ja. ja, Harry gehaald. Dat is goed natuurlijk. Ja, als ze ja. zo een plaatje gaan draaien, doen we even een koffietje. ik rustig. Ja. Oh, je bent wel Harry geweest? Appelflappen. Oh, nee, nee, nee. Dus, oh. nee, uh, dus, ho weet, nee, hoe heet die? Uh... Appelpunten, sorry, excusee. Oh, appelpunten. Die kon mijn moeten heel goed maken. Oké. Okay. Een beetje, beetje deeg vouwen. Appeltjes uit de tuin, wellicht. Mijn grootmoeder, als ze dan belden... dan belden wij dat dus ze langs wilden komen. Een jaar geleden met de kleine. Water ze dus toen heel klein nog. En dan zijn ze van. Uh, als je over een half uurtje komt, dan heb ik boterkoek. En dan ah, kwamen we een half uur later. Ja, een half laat, is ja, boterkoek. Boterkoek, ja, ja, boterkoek, ja, heel later. He? Het voor nog, he? ja. nog Warme boterkoek. Ik van 91, een half uurtje later, oma's. heb ik boterkoek. Oh, ja. voor je. En die maakte ook zelf appenflappie. Ja, dat is toch Heerlijk, fantastisch. Hoor. Heb je trouwens over eten gesproken op het journaal gezien? Even dat uh, YouTube-kanaal. Wat die oudere Italiaanse omaatjes hebben. dat het zelf fabriceren van. De snor? Nee, ja, ja, ze hebben een ook, snor, niet alleen als we op <laughs> hun handen staan, neem ik aan. Maar die fabriceerden <laughs> zelf uh, pasta. Oh ja. Oh ja, ja dat is een heel populair, uh, wereldomvattend YouTube kanaal geworden, waarbij dus die oudjes ieder op zijn heel eigen wijze oh ja? laten zien hoe je met de hand pasta maakt, dus een uh, deeg, kuipje, paar eitjes erin en dan een ja, ja, ja, ja, weet niet wat er moet gebeuren. Maar uh, is wel grappig, ja, want het is natuurlijk ook een, uh, net als de Franse croissant. Een ambacht wat ja, ja. uh, met uitsterven wordt bedreigd. De, we, wordt een croissant ik... met uitsterven bedreigd? Wat zeg je nou? <laughs> nou ja, de croissant, zoals, zoals de Fransen hem kennen, moet ik zeggen, want wij, nee. maken, die, wij maken nep croissants. Ja, precies. Die uh, wordt met uitsterven bedreigd. Omdat er steeds minder jongelui zijn. die nog uh, om uh, half vier s'morgens hun bed uit willen. om het uh, ja, ambachtelijk brood te maken. Laat staan croissants. Ik ken wel iemand werkt. die reed. er uh, is dus een zaak in Amsterdam. en die had dan echt Frans stokbrood. Die reed dan s'morgens heel vroeg naar Frankrijk om stokbrood te halen. Het Franse stokbrood is anders dan het Nederlands. Het is ook veel sneller ja. oud. Maar, ja. dat, nee, maar dat komt omdat wij mogen het volgens mij niet met water maken. En in Nederland wordt stokbrood dus met melk gefabriceerd. Waardoor het waarschijnlijk langer goed blijft. Maar in Frankrijk wordt stokbrood met water gemaakt. En daarom ah. uh, uh, wordt het op die manier niet in Nederland. Ja, dus en er zit waarschijnlijk ook geen uh, elcysteïne in en dat soort rottigheid. Je bedoel, Chinese het... haren? ja. Dat is Chinees haar, ja, vroeger, volgens mij zat het vroeger ook al in kinkornbrood, weet je. Want het was niet out of fiction, het brood. Nee. Het <laughs> was echt, dat kon je gewoon een jaar... Dit brood dat twee weken goed blijft, dan ja, zit er, er Chinese haar in. Ja, dat kan niet. Weet je, ook. Met, met zoutstuur, ja. Heb ik ja. iets voor de cursus van waarde. Ja. Want dat is Cysteine was. En dat wordt dus door hele grote bedrijven wordt in China wordt haar uit kapselons ja. het Wordt helemaal vermalen uiteraard. Ja, Zoutzuur geloof ik. Hè. Ja, nu, helemaal. Ja. Ja, je, niet, je, <laughs> hebt niet, je hebt niet de sjor sure van, van uh, ja. nee. wangdingen in je brood, maar het, het, er zit haar in. Want dat is natuurlijk eh, keer het, zit er een keer het, net als nagels of zo. Weet ik veel. Nou, ja. keer het, iets in waardoor het langer goed blijft ja. en een beetje, beetje vers. Ja, ja nou. maak aan. Dus we eten uiteindelijk allemaal en Jij hebt ook heel veel haar nog, vandaar dat jij ook zo lang goed blijft. Enorm. Ja, ja, ja nou, wat zijn eruit. Ik zou het wat meer moeten eten, eigenlijk. Ja. <laughs> ja, dat zou zo allemaal kunnen. Heb je een mooi plaatje we, nog we, Ja, ik heb wel een uh, leuk plaatje van uh, Fleetwood Mac. Met Lekker. You Make Loving Fun. Was het een hit? Dat weet ik niet. No. Maar uh, dat uh, laten we dan maar even in het midden. Misschien krijgen we straks wel we, weer een app. En appen? Dat denk ik ook. Vanaf. Uit uh, lang vervlogen tijden. zou ik bijna zeggen: Fleetwood Mac. En you make loving fun, heren. Zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Hey, uh, Frank, ik ik, ik, bedoel, ik moet met jou altijd lachen. Op een of andere duistere manier. Ik weet dat niet waarom, maar. een domme hoofd of zo. Ja, dat, dat, dat heeft er wel mee te maken. Ik bedoel, als ik zou moeten tekenen, is er geen ja. cartoon nodig. Dus gewoon, als je gewoon natekenen, <laughs> is het al een cartoon natuurlijk. Maar er is in uh, uh, Kim Jong-Oeh, uh, de tweede. In Noord-Korea. Oh. Ja. Ja, Kim Jong. Dat is tien jaar geleden. Hij dat hij is overleden. Een fijn dictatortje. En dat betekent dat het hele land in rouw moet. En dat betekent ook dat je in Noord-Korea... Dus geen, je mag geen verjaardag vieren... Je mag niet hardop huilen tijdens een uitvaart. Dus als je vader of je moeder overlijdt... Ja, moet je gewoon me, met de stalen ja. smoel ernaast gaan staan. Lijkt, lijkt me logisch. Ja, okay. evident. Ja, ja. ja dat jank gejanken op een uitvaart. Dat vind ik ook allemaal een... jank. Je, je, mo je mocht wel janken toen, toen hij overleed. Ja, dus dan moest hij ja, janken. Je moet nu elf dagen lang met een uitgestreken smoel over straat... en als ze je pakken, dan krijg je dus een enorme straf. Maar je mag dus ook niet lachen. Je mag elf dagen niet lachen, niet huilen... Je gewoon met een, met een soort flatline door het leven lopen. En dat is dus gezien, onderzocht door een ja. wetenschapper, is dat het. Uh, ja, je gaat op een gegeven moment vanzelf lachen. Je kan niet elf dagen niet lachen. Dus die mensen gaan, nee. die gaan stiekem ergens in ja. de hoekje zitten lachen ja. ergens als niemand dus. Ook al is het een heel slecht land, maar dat red je niet. Nee. Nee, maar het zijn een soort zandvoorten strandpachters. Die lachen ook nooit. Nee, hoor. Grapje, jongens. Rapje, rapje. Grapje. <laughs> maar ze zitten gewoon in een lachlockdown. Dus ja, een lachlockdown, ja. Zo gaan we een lachlockdown. Maar dagen niet lachen, man. Dan ga je toch kapot? Ja, dat lijkt mij wel, ja. De ik dag... ook wel een nee. Ja. ja. Maar ja, goed, dan hebben we wel eens wat over Rutte 4, maar dat is natuurlijk, kan natuurlijk altijd erger. Nee. Ja. Ja, nou ja. ja, nou ja, dat is je om te lachen. ja, ja. De Rutte kunnen je nog een beetje lachen, ja. om uit te lachen. Ongelooflijk. Ja, maar er is uh, over uh, Noord-Korea gesproken. Ik heb begrepen dat Elon Musk, de man die zo begaan is met Kim klimaat, Kim Jong, uh, Ja, die heeft dus uh, hetzelfde, dezelfde kapper als uh, oh, is dat zo? Kim, Kim Jong. Oh, gewoon. Hele kanes kaal geschoren, behalve bovenop. Heb je dan nou zo'n cavia laten zitten. Oh, echt? Ja, nou, die moest sowieso een beetje vreemd, natuurlijk. Ja, ja. Is a little weird. Sommige mensen zijn zo intelligent dat ze steeds een beetje over die schutting het, vallen. Zit, heb ik bij Ach, jou nee. ook een beetje altijd twijfelen? Ja. Dat jij een beetje tussen, tussen de gekte en de genialiteit zit. Bij, dat dat, bij, ja. bij Hans heb ik dat iets minder. Nee, nee. <laughs> maar. <laughs> <laughs> ik had vroeger een bloempotkapsel. Want nou hoe oh, Heet dat, hè? Je hebt ja. een bloempot erop en dan. Alle ronden er verder... Uh, pol pol pot eigenlijk. Pol, pot. Pol, pol Ja, Kim Jongens. Dat dus komt allemaal ja, een beetje de pol, uit die hoek vandaan. hè ja Maar hoe dan... Ja, inderdaad, dat zag er niet uit. Als je die foto's uit de jaren zeventig... Nou, in jouw geval uit de jaren veertig. Nou, <laughs> uh, maar als je in de jaren zeventig kijkt op school... Die schoolfoto's, dan, als je ja. kapsels zag, jongen. Maar Koep HJ, Hitler Jugend. Ja, maar komt ja. het... Het grappige is, kleding, kijk, de minirok... Komt, alles komt terug, ja. hè. Uh, wat jij ja. aan hebt, die geruite blouse, die is al jaren niet in de mode. Nee, maar, nee. Serieus, nee, nee, maar, maar dat klopt. Nee, maar die geruite blouse komt Alles komt terug. Ja. Alle kleding, korte veehalsen, schoudervullen komen weer terug. Ja. Leggings, weet ik veel. Maar dat kapsel, dat zie je niet meer, hoor. Nou. Wel? Nou? Het is een tijdje toch weer bij Jonge Lui. Uh, de H.J. Oh, koep ja, is een beetje ja, in de zo, geweest, zo, toch? Ja, zo, zo'n korte pony. Dat was ja, een maar die waren op... ook aan de zijkant flink opgeschoren. En dan... Uh, nou, die Marokkaanse mannetjes hebben dat veelal nou, ja, nog... opgeschoren. Ik Op... ben wel een keer ja. teruggestuurd door, door mijn moeder. Er zat namelijk uh, tussen zeg maar, de kousenpaal, Café Neuf... wat nu straks het Peruaanse, dat is Er zat uh, uh, een kapper uh, ja. waar, uh, waar nu die huizen staan. En daar moest ik naartoe uh, gestuurd worden. Mijn moeder zei, mijn haar werd te lang. Ik had een soort, ja, een soort uh, haar tot in mijn nek. En toen heb kapper gezegd... dat hij er een centimeter af mocht halen. Oh. <laughs> toen heeft mijn moeder me terug. Ja. Wat heb je gedaan? Ik zeg, wat afladen? Hoezo? Ja, een centimeter? Ja, die stuurde me tegen die, met mijn mannen, die kapper. Kapper Kapperhagen heette die. Kapper Hagen. kapper Hagen. Oh, nou, die heeft in mijn de... vader... heeft me nog een keer een paar pompertjes gegeven. Oh, echt? Want kapper Kapperhagen daar... in de Svaluweestraat? Ja. Ik Weet... zat altijd op de stoel bij Kapper van Dam. Ja. Maar die was een keer dicht. weer een Kapper in de Kapperhagen gegaan. Ja, die man kende mij natuurlijk niet. Of hij kende mij niet. En die zei zo, jongetje, waar kom jij zo wel? Uh, want ik heb jou hier nog niet... Uh, ja, ik ga altijd naar Van Dam. Jongetjes die bij Van Dam komen, die worden hier niet geknipt. Dus hij toont nee. me zo, met een halve koep Dat van die stoel af. En ik naar huis. En Joop naartoe. en de man even gereset. En klaar. Ja. Ja, ja? ja. Die zet hem even in de look. Jongetjes die bij Van Dam komen, die worden hier niet geknipt. De dat gewoon dat van gelijke kreeg had, niet meer woorden. Maar je dat had gewoon had een, een school, schoolstraat moeten gaan, hè? Nee. Ja. dat is ja. aan de overkant. <laughs> je kent hier, een kenien, Kuppen. Kuppen. Ja, ja, ja. Op de hoek van de school in de Halterstraat. Is dat ook een kapper? Ja, ja, ja, absoluut. jarenlang. ja. ja als we die oude, oude beelden van Zandvoort hebben... dan zie ik ook weer Wat? het vis. Het ik in het staagje ja. oh, ja, ja, ja, tegen ja, ja, ja, ja. ja, Molenaar. Molenaar. Miller. Ja, ja. Familie van Frans Molenaar, hè. De, de is dat zo? Ja. ja? dat was familie van Frans Molenaar. Ook van Huig, of niet? Dat ja, het is allemaal, vis, uh, allemaal ja, ergens ja. in de verte was, Frans Man komt gewoon uit het gelul, weet je wel, ja. een modekeizer. Mode maar hij kwam gewoon een, uit een vissersgezin zo'n zo Ik zag nog een hele mooie foto. Ik dacht gisteren of, uh, gisteren van, van de Haltestraat. Ja. En uh, daar was Albatros, hè, waar het ja. later is geweest ja. en nu het restaurant Sint. Dat was nog een hotel. Oh, echt? Ja, dat is ja, gewoon een heel groot hotelbol. Maar nou, boven heb je genoeg kaart. Je kan boven een kamertje Ja, gaan. nou, je, ja, je bent het bewijs van nu? Jij ja, <laughs> ja, ja. bent het bewijs van. Ja, ja, nee, uh, misschien kan er een tweede carrière. Het heet nu Zin hotel, toch? Dag, hè? Het heet nu Zin toch? Zin, ja, ja, he? zin, ja, zin, zin, ja, ja is dat is ja, Zin naast het café ze. Maar soms is natuurlijk een dorp waar te veel kroegen kun je nooit hebben, maar wel te veel kapper. Ja, die hebben we wel gehad. op de straat een matige kapperbol. Soms was het schoen. goed in kappers, in, in melkboeren. Maar waarom ja. zien we er anders? <laughs> ja. ja, nu zijn heemal? ze dicht. Ja, maar Koep begint ook te slijten. Ik bedoel, het verval ja. is ingetreden. Ja, maar wij willen het niet met je over hebben, Frank. Nee, oh. maar dan gooi ik mezelf even vast maar, voor. We hebben maar twee uur uitzending. ja. <laughs> ja. Nou, toen bij mij de haven omhoog ging uh, hangen, toen dacht ik van nou alles eraf. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, maar sommige mensen, dat meen ik echt oprecht, sommige mensen hebben gewoon een goed, goed kaal hoofd. Ik heb een collega ook, die is gewoon niet volledig kaal. En heeft, maar als je, sommige mensen hebben ja. ook niet een mooi rond hoofd of uh, je die kijken, hmm. Nee. Sommige mensen hebben echt gewoon een mooi kaal. Maar dan kaal... kan je het gewoon, uh, zou ik het laten bijplanten? Kun je Toch? Ook, ja. Nou. ja? Als, je helemaal, als je dat nou. Uh... Als je een waterhoofd hebt, dan kan het nog goed groeien ook. Ja, maar ja, ja. Is er, ik hoop dan dat het donorgebied groot genoeg is. En dan ik je misschien wat helmgras uh, laten zetten bij de ja. gemeente. Hebben ze het ook in kleine uitvoering? Ja, weet ik echt niet. Maar goed. Nee, maar je hebt het toch niet nodig? In, in, in nee, het gaat, het gaat nog goed. Als je mijn, naar voren komt, zie je het bijna niet. Nee, zie je het bijna niet. Nee. Nee. <lacht> <lacht> en de rest waait er vanzelf wel af. Ja, jongens, als je mijn kloppen reed, geeft, is het douchepuntje ook vol, hoor. Dus uh, volk, we worden allemaal oud. Ja, laten we het hopen, dat, Ja, nou, ja hopen. toch? Hé, hey, en... Um, wat ik ook wel interessant vond is dat, uh, um, dat met kerst krijgen we allemaal uh, die kerstnummers te horen. Hè? Top 1000, oh, ja, ja. top 4000 toestanden. Uh, die nummers uh, uh, White Christmas, Bing Cosby. Uh, All I Want For Christmas Is You. Ja. Last Christmas Van Wem. Uh, Mariah Carey. En, uh? Chris Ria natuurlijk. Ja, Chris ja. Ria, ja. Drive Now For Christmas. Nou, die Verstekend. weten allemaal... Weet je hoe lang het duurt voordat je dat nummer dat is uitgezocht? Dat je daar gewoon helemaal spuug van wordt? Hoe, hoe vaak je het nummer moet horen? Ja. Maak eens een gokje. Ja, dat is natuurlijk uiteraard oh, nee. het gemiddelde, maar uh, ik, ik had er na tien keer wel genoeg van. Maar... Ja, maar het is 111 keer gemiddeld. Aha. Ja, echt? Ja, dus we beginnen al op 2 december met die kerstnummers ja, natuurlijk, uh, in te zetten. Dus ja. Voordat Sini Klaas het land uit is. Um, <coughs> pardon. We beginnen dan te luisteren naar de kerstnummers, maar het duurt precies 111 keer voordat je er echt spuug van wordt naar een nummer. Aha. Maar met wat je zegt, terecht opmerk... Ik kijk uh, Jaap ook even aan, sommige nummers. Ik weet niet hoe het met jouw kutnummers zit straks, maar sommige nummers binnen twee keer al ja. klaar mee. Toch? Ja, klopt. Ja, maar 111 11 keer ja. voor Last Christmas, ik denk dat ik het wel 311 keer hoorde. Ja. Dat zal met dit kutnummer wel niet uh, gaan nee. gebeuren. Nee, dit dat is wel een heel goed kutnummer. Ja, het is echt een heel goed kutnummer in dit. Ja, prima. Hé, hey, maar White Christmas van Bing Crosby is, ja. is, is, is, is de meest verkochte ja. single ooit, Dat klopt, hè? Toch? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar ik vraag me wel altijd af hoe dat dan zit met de rechten. Want het, volgens mij is de nummer: kijk, als de nummer ouder is volgens mij dan 50 jaar, dan vallen de rechten. Ja, na verloop van tijd wel. Want uh, dan vallen de rechten. Ja, nee, dus ook ook als er nog familie is. Ja, ja, ja. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik geloof dat de rechten bijvoorbeeld van de nummers op de Beatles, die zijn nu verlopen. Nu al. Nou, dat wordt nog steeds wel als een nummer van... Dat 20 weet ik maar een, uh, nou ja. is misschien een verkeerd voorbeeld... maar ik, uh, ik weet wel dat er na verloop van tijd uh, dat ja, de rechten vervallen. Bijvoorbeeld alle nummers van uh, Bruce Springsteen zijn net verkocht aan... Ja, ik, ik dacht Sony. Sony, Sony, Sony. Music. Sony voor ja, ja, 450.000 450 miljoen, miljoen dollar. Hè? Ja, ja, ja, ja. Maar als het ja. 50 jaar duurt, want Born in de USA is het al van... Ja, van... 450 uh, uh, miljoen dollar en over 20 jaar is het fuck waard. Ja. ja. Ja, maar dat is ook een gekke investering, toch? Ja, dat is zou een rare investering zijn. Nou ja, maar goed, maar Michael Jackson had ooit de nummers van de Beatles ja, gekocht. Voor, dus, uh, vermogen. De van de voor Beatles. een vermogen. Ja, klopt. Ik denk dat er, dat er ergens wel een gaatje in de, in de, in in de wet zit. Want anders koop je geen je 4,5 uh, miljoen uh, voor de, Bruce Springsteen. Als drie, vier jaar later die rechten verlopen, dan, uh, dan heb je er eigenlijk. Maar meer. daar had uh, McCartney had er overal lak aan. Want die speelde gewoon tijdens een live. Uh, shows gewoon zijn eigen nummers. Ja. <laughs> of we uh, nou op staat of niet. Dat ja. zijn uh, mijn ja, nummers. Ja, ja, dus uh, wat dat gaat. Uh... Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, ik denk dat uh, Bruce Springsteen gewoon niet kan slapen van het knisper van. Barbeljet is de hoofdkussen, want dat is best wel veel geld. <laughs> ja, ja, dat ja, dat geloof ik wel. Ja. Wat denk je dat een paard voor zijn dochter uh, kocht? ja, ja dat, ja, ja, dat is. de ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dochter is spring eruit. Hij en, komt wel eens in uh, Nederland. Hè, hij komt er regelmatig in Nederland. Ook uh, bij, bij die stal waar het ja. paard gekocht is. En dan. Uh, ja, en, uh, Showtje geeft hij dan ook en zo. En, uh. In een hele manege. Dus je hebt in een manege in Abbekwalde binnenkomt... en er een boer Spinks op de bar staat <lacht> ja. de, dat vind ik ook wel goed. Ja, ja. Ja, ja. Ja, heel hard. Je verwacht ja, het niet. Ja, je verwacht het niet. Nee. nee. Maar we gaan het waarschijnlijk niet van Prus horen of wel? Nee, nee, ik heb wel iets anders. Waarom niet? Uh, nou ja, dat laat ik uh, niet zo de planning. Ik oh, kan ja, we hem wel erbij pakken hoor, broers. Nee, hoeft niet doen. Nee, hoeft niet zo Misschien ook wel. <laughs> ja, wat is het nou? Is het nee, nou wel of is nee, het, nee, het nou yo, niet? Nee, doe maar. Ik heb nog maar gewoon over jou. Oké, nee, ik heb uh, deze. Nou, dat wel. is ook wel een hele leuke. Steelers wheel. Oh ja, lekker. Het stak in the middle is new. Stok in de.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 middenin in deze kant nog van show vandaag, mensen. Dus um, ik kijk uh, weer even naar rechts, want uh, normaal gesproken zit uh, de heer Logman, maar die, uh, die, heeft, uh, ja, die loopt uh, te Boester ja. janker Boesterjanker hebben we nu ja. vandaag uitgevonden, <laughs> dus dat wordt het woord van 2022. Boesterjankert. Boesterjankert. Uh, maar het is half elf geweest, dus... Hey Hans, oude rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou jongens, ja, dus... Uh, Geen Formule Nee, geen Formule 1, maar toen ik in de nawe van de Formule 1. Dus Dank je wel, een heleboel, <lacht> heleboel gebeurd. Hè? Nee, ja. nee, nee, goed. Ja. Ik weet niet of jullie de uitreiking van, van de uiteindelijke ja, beker, ja. de vier Gala, hebben jullie ja. dat nog gezien? Deels. Uh, Oké, okay, nou goed, daar was uh, onze vriend Loewes was niet aanwezig. Slecht verliezer dan ja, toch eigenlijk? Ja, ja, ja, ja. Er ja weet zit ik zit hem nog erg diep over wat er allemaal gebeurd is ja, daar. Hij heeft een booster gehad. Uh, <lacht> hij heeft de Formule 1 ontvolgd op Instagram. <kwijnt> <En> <kwijnt> hij uh, werd verkozen tot persoon van het jaar door de FIA. Maar ja goed, die prijs heeft hij niet opgehaald. En ook zijn tweede prijs uh, niet. Wel was die uh, Bo uh, Bottas, uh, Bottas gelukkig daar. Uh, Jan Tot nam afscheid. Uh, ook nog gezien als president van de FIA. Um, en hij werd uh, opgevolgd een dag later door uh, Mohamed Ben Sadi. En, uh, nou, is dat dat een... ja, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar hij uh, heeft zijn uh, uh, naam gevestigd in de, de rallysport. Wow. En ook in 2009 uh, stapte hij in een Renault Formule 1-wagen om even in Abu Dhabi uh, te kijken hoe het allemaal werkt. Maar het was na, het, na 150 meter, ik knalde nu recht, bam, die muur in. Dus dat is die hele wagen naar de, de Filistijnen. Wat beter Hoa Met kunnen ja, inderdaad Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus dat is een leuk filmpje van trouwens op internet. Ja, iemand zegt: homo, oh, ja. homo, homo. Ja, ja, ja, ja. <tussion> en uh, die is dus de, de nieuwe voorzitter van de FIA. Uh, er is ook een Ecclestone weer in de FIA. Oh ja. uh, de vrouw van Eccleston, die is 44. Fabianen. Ik wou net zeggen, die vrouw die is toch, die ja. moet die toch jaar. Fabiana Eccleston, dat is een Braziliaanse. Die heeft ooit in de, in de marketingafdeling van de Grand Prix Brazilië gezeten. Tuurlijk. Is uh, Eccleston toen tegengekomen. Ja, dat hoor je en, niet ja, vaak. Ze zijn nu getrouwd, ze hebben een kind. Ja. Eccleston is 91, ze hebben een kind van anderhalf. <laughs> Dus. Uh, oude vader. hij heeft die toch uh, goed geheugen. Ja, ik... Want ik denk dat hij de verjaardag heeft genomen. Ja. ja, En daarna nog één, ja. Ja. ja. Hij is nu de luiers aan het wisselen. Uh, maar uh, zij, zij wordt zeg maar de, de afgevaarder van de VIA in Zuid-Amerika. En, en, en die zoon, ja, die, is, ja, die heeft een, inderdaad een oude vader. Ik bedoel. Uh, uh, hij had al gezegd, van, ik hoop dat ik er nog meemaak dat ik de lage school had. Dus, maar, ja. maar wat vind je daarvan, Hans? Ja, nou ja, goed, ik ben zelf ook niet zo heel uh, jong vader geworden. Maar ik vind het niet zo'n probleem eigenlijk. Bedoel. Nee, als je 91 bent... Nou, 91 is heel wat anders. Dan best dan wel, top, ja. feit dat best wel... Toen begint 50 Maar zo, Charlie Chaplin, die kreeg ook bij Oena nog een kind toen hij in diep in de 80 was. Maar ergens moet je het toch gewoon weten. Nou, maken. ik vind het ook een beetje zielig voor het kind. voor het kind, toch? Ja. Ja, ja, ja, dat klopt, ja. Maar ik neem, egoïsme. Ik neem aan dat zij straks met een miljard toch weer een nieuwe wordt met een gouden bijtering geboren ja, natuurlijk. Dat da dan weer wel. Uiteraard. Want hij is multi-multi-multi-miljonair ja. natuurlijk. Als hij geen miljardair is. die uh, Goed. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, er komt een film over de Formule 1 weer. Again? Ah. Ja. Met, uh, Serie 4 of een echte losse film? Nou, een losse film over de Formule 1. Ik denk dat de allerlaatste film die echt over de Formule 1 ging... is denk ik de Grand Prix. Van, uh, of Rush. Rush. Ja, Rush. Dat klopt, ja. Daar heb je ook gelijk De Lauda, is een Hunt inderdaad. En dat was er een, en de laatste oude sportfilm was uh, Le Mans. Uh, ja, met, uh, ja, ja, Le Mans 66. Gedaan. Gedaan. Ja, ja, ja, ik veertje, Ja, goed Ik heb het gezien toen in de bioscoop. Uh, met de, de, de, Ford, de, de strijd voor sport en de uh, uh, ja. ja, dat was een goede film, moet ik zeggen. Ja. Maar er komt er nu een met Brad Pitt, en uh, wie gaat er ook zijn medewerking aan verlenen? Uh, Lewis, Hamilton. Lewis Hamilton. Ja, die gaat er uh, medewerking aan verlenen. Uh, Jozef Kostinski, wordt de, de regisseur, is jou bekend? Nee, zeg maar niet. Uh, ja. uh, maar goed, in ieder geval, uh, dat wordt er een. En, uh, waarschijnlijk komt hij dan over een jaar of anderhalf in de bioscoop. Het is maar de vraag of uh, Hamilton terugkeert in de Formule 1. Dan gaan gaande geruchten dat hij, dat hij toch twijfelt of hij terug moet komen? Ja, en is dat echt, handig om je even uh, de reden te vallen... Nee om het feit dat hij, ja, hij zichzelf zo verongelijkt voelt. Uh, ja, ja, dat heeft ermee te maken natuurlijk. En, uh, maar ja, ik zou het wel heel zwak vinden, als hij nou... Ik uh, ja, ja, ja. kan hem ook niet voorstellen. Maar uh, er uh, gaan geruchten dat ze alweer die uh, botters hebben benaderd... om even uh, terug te kijken. Ik kiepen. denk eerder Nick de Vries. Nou, dat denk ik niet. Want je, je krijgt natuurlijk George Russell daar. De, mm -hmm. Het is geen rookie, maar uh, wel een jonge, jongen uh, die het moet gaan maken in zo'n topteam. Dan zouden ze eerder, denk ik, Valtteri Bottas terughalen. Ze gaan niet. Uh, Nick de Vries is natuurlijk een goede coureur. Hè? Nederlander. Mm -hmm. Het zou prachtig zijn als hij die kans zou krijgen, maar ik denk niet. Met zijn uh, weinig ervaring in de Formule 1, dat hij zomaar in de Formule ja. mag gaan. Nou, een ja. klein mannetje ja. is dat. Dat Het, niet het is een heel klein mannetje. Dus het is Een kopgroter ja. als Roel van Vels ongeveer. Dat is niet een heel groot kerel. Ja, er is weinig voor nodig, uh, denk ik. Maar, uh... maar één kopgroot naar Roel <laughs> van Vels. Ik ben je nog steeds een mitje, toch? Ik ja, ben ja. <laughs> nee, nog niet heel lang. Ben je niet ja, dat heel klopt. Maar het is een goede kleur natuurlijk. De Formule 1 e heeft iets goed gedaan. Twee keer nou, uh, kampioen. Ik ben het niet, hoor, Hans. Hans, mag ik. Kijk, de kans. Er was nu een ene riep. Iemand dat zomaar zou kunnen zijn. Dat uh, weet ik wel. Dat de Aston Martin's in de ene vooraan zouden rijden. volgend jaar. Want die hadden wel. Nou. Nee, ja maar de kans dat je volgend jaar een competitieve... Mercedes heeft een competitieve auto, zeker. Dat het altijd, het ook Altijd. altijd. altijd. Ja, ja. Maar, de, maar het wordt not een walk in the park zoals de afgelopen nee, 7 nee, jaar. Nee, dus nee, dat het is het dus hij gaat het ook. Het kan zomaar zijn dat Lewis gewoon dat het vierde, vijfde wordt. Dat gaat die man natuurlijk niet trekken, hè? Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ja, ik denk dat hij... Die, die, nou, vierde, vijfde, dat hem niet worden, hoor. Want uh, ik denk dat Mercedes, wat jij zegt, altijd wel in de top zal meedraaien. Maar zou hij? Die, die kleinere teams, die, die, die kunnen wel wat gaan maken, hoor. Ik bedoel, ze krijgen meer tijd in die windtunnel. Ja. En, he, door die, door die, door die uh, cap van, van, van wat ze mogen besteden. Uh, ik denk dat uh, die kleine teams wel meer mogelijkheden krijgen... om uh, aan te sluiten bij de top. Maar denk je niet dat op het moment dat uh, Hamilton niet uh, dat Hamilton gewoon de race is dat het niet, no Michael, no Michael, this is not right... <laughs> dat dat dan niet gebeurd was? Uh, en hij heeft gewoon zijn achtste wereldtitel gepakt, zoals ja. iedereen had verwachtte. Dat hij dan gewoon gezegd had, dit is goed zo. Ik ben de beste. Nou, dat weet ik niet. Dat, weet je, dat is een hypothetische Ja, dat pakken. weet je ook niet, hoor. Nee. Ik, ik bedoel, uh, het is meer gebeurd, hè? Dat is opeens stopten. Maar uh, ja, ik denk dat hij toch weer de drive krijgt. Dat hij toch die, die achtste titel wil pakken, weet je wel. Maar en, denk je nou echt, als je zo'n topsporter bent, zeven jaar achter elkaar wereldkampioen. Als je gaat kijken naar Vettel, naar Alonso, naar Raikkonen. Die rijden, allemaal negende, twaalfde. Mm. Ja... Dan kun je op het einde van de maand... Nee, dat je is ook, waar. Hoop je maar, nou, maar, hmm. Zolang je bij Mercedes rijd, rijdt... rijdt hij uh, mede vooraan. Dat uh, kan ik, niet... Kan ik uh, en denk je niet dat Russel hem straks ook voor mij... Wie? Russel? Russel? Ja... Iedereen, er zijn mensen die zeggen dat hij helemaal onder oren kan rijden. Maar dus die dat, moet nog zien, hoor. dat moet ik ook nog zien hoor. Maar je het je... feit hè, dat je gewoon. Als, misschien dat je door, je door je. Want die Bottas, dat, dat was natuurlijk uh, een kaasdanser vergeleken met. Als je, nee, het is geen slechte coureur. Maar zijn kaasdansen vergeleken ja, met. Ja, daar ben ik met je een eens. Ja. Als Rusland een betere coureur is. Als het competitievere het competitieve auto's zijn. dan is de kans dat hij even, even met twee vingers zijn het wereldkampioen uh -huh. volgend jaar. Hmm, toch minder. Dus het zou niet zo heel gek zijn als hij stopt. Nee, het zou hartstikke leuk zijn. Uh, nou, dat, ja, maar ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat die stopt. Dat kan hij gewoon. Uh, voor zijn achterban en, en, en zijn eigen eer, doet hij dat denk ik dus niet. Maar goed, uh, ja, je weet het niet uh, hoe hij in elkaar zit. Uh, hij was wel uh, bij dat afscheid op uh, uh, in de fabriek hè, in uh, Berkeley. Uh, daar is hij nog wel geweest. Heeft hij nog de mensen toegesproken, et cetera, gelukkig. Ja, maar. ze hebben natuurlijk gewoon uh, ja, de keurskampioenschap gehaald. Ik, ik, ik, maar ik vind het wel zwak dat hij dus niet verschijnt uh, zeg maar, bij de VIA-gala. Dan moet je contractueel ook zijn. Hè? Hij krijgt er ook een straf. Ja, ja, klopt. Maar hij heeft natuurlijk niks tegen Max. Hij heeft niet gezegd, nee, nee, nee, nee, dat heeft uh, Toto Bollog ook nog een keer gezegd. Het is allemaal niet tegen Max, het is meer, nee. te, meer tegen de FIA. Ja. En die, ik hoop dat de FIA uh, deze hele gang van zaken gaat uh, bekijken... en uh, wat ze beter zouden kunnen doen. Hè? Ja. Want er zijn natuurlijk dingen fout gegaan. No Mikey, no Mikey, no, Mikey, is Mikey, Mikey, no so not yeah, right. Mikey, so not uh, ja. Ik heb nog iets uh, wat, uh, wat ik eigenlijk nog even op tafel wil gooien. Mm. Uh, het, uh, het afscheid nemen van rené nou, Paping. Ik, ik was nog niet klaar, Ja, Ik wil daar eigenlijk inderdaad. Uh, ja, laat die man toch uh, even, rubriek. <laughs> ja, ja, ja, maar ik denk voordat we het vergeten. Nee, natuurlijk vergeten we het niet. rené nee. Paping, een van de grote uh, namen in de Nederlandse sportgeschiedenis. Hm. Uh, het zal voor de jongere uh, luisteraars waarschijnlijk... Uh, uh, die denken van wie, wie, wie is Rijnie Paping. Ja, die willen nooit gezien. in 1963... De helft van 63. De helft van ja. 63 gereden. Nou, dat is vanmorgen uh, ook koud de scooter, hoor. Ja. Ja. Ja, ja, dat min toen, toen op 18 januari 63 <laughs> was het gewoon min 20 graden. En, uh, ja. Hij reed die tochten in, in 13 uur of zo. <lacht> Niet normaal. Ja, wat een held ben je dan. Ja, daar ben je echt een held. Uh, ja, ik zag van de week die beelden ook nog een keer gaan... Uh. Je wist niet wat je zag. Jij hebt ze ook gezien, ja. Eh, nou, ik heb ze zo vaak ja, gezien. Maar dat, ik heb, uh, dat, dat, dat blijft op je, je netvlies staan. Ja, ook Bevloore uh, bevloor, ja, bevloor. ogen, hè? Ja ja, paard, ja, ja, ja. Bevloore ogen gewoon. Ja. Ja. Maar ja, er zijn toen maar 18, 58 wedstrijdrijders van de 568 die toen gestart zijn. Die zijn maar aangekomen, hè? En ook maar uh, van de 9294 toerrijders die toen van start gingen. 9200? 92, 94. Ja. Ze zijn toen voor start gegaan. Toerijders, er zijn er ook maar 69 aangekomen. Oh, dat ja. Er was een oom van mij bij, de broer van mijn vader, Jon Botman. Oh, je ja. hebt hem uitgereden? Je hebt hem uitgereden. Zo! Ja, ja, ja, ja. Jouw is zit ook wel goed. Ja, ja nee. ik, ik, ik was uh, 63, ik was 9, dus ik, kon, ik mocht er waarschijnlijk niet meedoen. Maar anders had het oh. misschien ook wel uit. Ja. Had oh, je, je, weet... je hetzelfde figuur als je nu hebt, dan heb je het niet koud gehad. Hè? Nee, nee dan word ik door het uitgezakt. Yes. Word je een wakkie geweest. Ja. Ja. Ja, ik ben elke keer in januari, uh, just for the hell of it, in uh, Roof en Jemmy in Finland wezen kijken. Hoe het dan daar is in januari. Ben je so, er geweest toen? Ja. De kerstman nou, ja, de kerstman, ja, man. ik weet niet wie er allemaal wonen. De maar, kerstman. Oh, oké. Okay. Maar het was nou overdag min 30. Was dat een alternatieve er uh, nee. steeds, toch? Nee, nee, nee oh, je was, dat, was dat, gewoon daar in de Ja, ik ja, was ja. nou het, over die lage temperaturen. Min 30, ja. Overdag min 30 in de poolcirkel. Ja, en Andy en, en, en ik liepen er. En die met zijn suweren zomerjasje. En uh, <laughs> ik, ik had uh, mijn vliegjackie aan, maar ook geen pet, geen das, helemaal niets Dus iedereen op straat, tenminste iedereen, de mensen die op straat liepen, hadden allemaal een half rendier aan. <laughs> En die keken ons allemaal na natuurlijk, maar die wisten niet... No, 10 frankie, minuten. no, uh... Franky, dit is echt matraai. <laughs> dat je elke tien minuten na, ergens naar binnen moesten om een beetje te ontdooien. Als ja, ik allemaal ja. snor zat, brak ja, ik wat ik gewoon af. Je, je gewoon al ja, je voor je snor? het ja, brak gewoon af, zeg maar ja. zo. Nou, dat ja, loopt Ja, bizar. Niet, maar maar bevroren ogen heb ik gelukkig niet... Uh, ogen. Nee, maar het wel goed, goed. Ik ben leuk geweest dat het heel koud is en dan moet je een emmer water in de lucht gooien. Dat ja is echt fantastisch. een emmer water in de lucht gooien, dan komt het gewoon als... Nee, hij komt zo naar beneden. Bizar om te zien. Het is wel handig. Hoe hoef je in ieder geval niet? Kapper als je daar gewoon loopt. met Je kunt afbreken. Nee, je ja. blijft gewoon af. Als Hoe is het met jou, Jogi? Ja. Dan is het een vraag. Dus dat, dat komt goed. Je ja, hoort, hey, ik wil nog afsluiten met een ja. sportblokje met een een, een Ah, Jury Regeer, Dat is een Zandvoorts jongen. Ja. Die, is, uh, die heeft zijn debuut, debuut gemaakt in Ajax 1. Zo. Leuk, hè? Hij is begonnen bij Espresant voor hier. Is toen naar een Rijnsburgse boys gegaan, heeft hij nog gespeeld. hoofdklasse. Bij een hogere amateurclub. Ado Den Haag heeft hij nog even gespeeld. Is in 2017 naar Aijs gegaan. Speelt eigenlijk normaal gesproken in de jeugd. Maar ze speelden afgelopen week een bekerwedstrijd tegen Barendrecht. Ook een amateurclub. En toen mocht hij invallen. Cool. Het hoogtepunt voor hem uh, had hij gezegd, en, uh, ja, dat is natuurlijk 18 jaar. Is hij niet lang. de zoon van Arendt-regeer, die, uh, die vroeger kunnen. ook uh, bij, uh, bij Zandvoort heeft uh, gespeeld? Dat zou best kunnen, ja. dat weet heet hij? Regeer, ja. He? Ja. Ah, regeer, regeer. Ja, ja. Die naam, maar Dus houden de naam in de gaten. Mm -hmm. uh, ja, of je kan doorbreken bij Ajax, dat hangt natuurlijk van veel van ja. toren af. Ze willen Brian Brobby, willen ze weer terughalen. Uh, dat gaat waarschijnlijk wel door, hè, als stand-in voor uh, Sebastian Haller. Uh, dus hij, dan, dan wordt hij weer de derde of vierde spits. speelt die jongen van regeer? Wat was de positie? Uh, spits. Het is een dus ah, aanvaller. Okay. Ja, ja, okay. aanvaller. Ja. Ja, hij heeft helaas, helaas niet gescoord. Uh, <coughs> ter, uh, Kenneth Taylor, die, die debuteerde ook in de Ajax en Die scoorde wel meteen. Hij, de, de, de, vaak debutanten in de Ajax 1, die scoorde meteen. Hè? Ja, Brian Roy bijvoorbeeld. Ja, nou, een, heel, heel veel. Helle, helle boel, helle boel. Ja. Nou, jammer dat, uh, dat uh, Jury dat niet uh, voor elkaar kon krijgen. Maar het is hartstikke leuk voor hem dat hij in de Ajax 1 uh, speelt. Toch, okay, ja. Dan kan je altijd zeggen, ik heb ooit een Ajax spel En we wonnen nog de, de, de Champions League. Die Eén keer ja. gespeeld bij Ajax tegen Baren. Nee, we hopen ja. dat hij doorbrengt. Ik die heb door een van Ajax. Ja. Oh ja, ja. mee in ja, ja. oh, ja, ja, het? Van kan alles, ja. Van ja. Alles ja. ja. Ik weet alles van voetbal. Ik praat er niet vaak over. Ja. Oké, okay, dat was de, de sport. We oh. kunnen misschien een plaatje. Nou, doen. Ja. dat lijkt me een goed idee. Ja. Dus dat gaan we ook doen. Keet Bush. Kate. I hear, I hear. Go to sleep and focus on the day that's been en dit uh, mooie jaar. van Kate Bush. Bush. E, moet mooi, Kate Bush. Mooi, Bush. moet toch nou altijd aan het clipje denken. Ja. Ja. Was jij verliefd op Kate Bush, of niet? Ik vond het wel een aardig graag om te zien. Ja, ik vond het wel een erotische uitstraling. Ja. die vrouw met in die jurk en dan danst op blote voetjes? Ja, en daar had ik geen Viagra voor nodig, in ieder geval. Jezus, Jaap, je weet iets kunstachtigs. Iets wat toch weer heel terug te brengen tot iets ordinairs. Dat jammer, ja? ja. Jammer graag op Wij vonden het licht erotisch en jij vond het geugensteuntje erbij. Ja, ja, ja, ja, ja daar, daarom. Ik zeg, uh, maar daar heb ik dus. Uh, nee, Laat het! Uh, het geeft niks. Ja. Ja. Om even over de muziek uh. ja, verder te gaan. Zo, hebben, over de muziek, even, he, maar ja. niet over de dames zelf? Is het is ook een tijd van het jaar dat er allerlei uh, tops, uh, top 40, top kerst, Ach, ja. god weet wat voor de dag komen. Ja. Maar heb je, bijvoorbeeld in Australië heb je dus een, een, een, een album, top albumlijsten, de Aria albumlijst. <laughs> Nou, en daar had dus uh, op een gegeven moment uh, iedereen verwacht... wat veel al gebeurde, is dat uh, bijvoorbeeld uh, ABBA en Mariah Carey... Uh, die, die normaal ja, niet top 5 wel ergens in die top vijf van die ADA-lijst stonden... die zijn dus dit jaar gewoon verdrongen door een vent... en die heeft al meer dan 40 jaar uh, vogelgeluiden gemaakt, David Stewart... <laughs> En die heeft dus uh, de LP Songs of Disappearance, liedjes van verdwijning, heeft die gemaakt. Dus, en wat staat erop? Alleen maar vogelgeluiden. Gefluit, gekrast, klop van. Uh... Beschermde vogels. <ties> <ties> nou, dat dus. En die is gewoon naadloos de top 5 binnengekomen. Die heeft dus Abba en Mariah Carey. En die hebben de verdrongen. vogels dus. Ja. Oh, Oké. Okay. En die man heeft daar een heel, zijn levenswerk van gemaakt op meer dan 40 jaar. Al die geluiden in Australië opgenomen. Ja, van maar dat, dat, als je daar in Australië loopt, zijn jullie er geweest of niet? Nee. Dan hoor je vaak ook hele uh, aparte geluiden. Hoe moet ik ja. zeggen? Van vogels en zo die hier uh, nog nooit gesignaleerd zijn. Ja, de koekenboer. Is, uh, de, ja, dat soort dingen Dat zijn rare vogels, ja. Ja, en dan springt er ja. opeens weer een, een rare kangroe voor je. Voor je. Nou, het is wel ja. mooi dat iemand al die vogels wil ja. bewaren voor het naregave. Ja. ja, leuk. Ja. leuk. Ja, rare vogel. Ja, dat vind ik ook wel wat hebben. In Nederland was een man die vliegtuiggeluiden opnam. Daar hebben wel een keertje een reportage gemaakt. Maar ja, met de microfoon. Die heeft alle vliegtuigen die landen op schip. En die hoort waarschijnlijk al het geluid wat Dat kan ook niet worden, weet je wel. never know. Maar er is ook een tijd geweest... die cd's met allerlei geluiden van watervallen. enorme probleem. Ik heb thuis een cd gekocht van Ani uh, en dat is namelijk... Die heeft Songs of the Humpback Whale. De, uh, de, oh ja, ja. De, de grote de walvis. Ja. Die maken ook die zingen. Die, ja. Die, die, ja. Die, die, ja. En daar hebben ze een cd van gemaakt. Die heb ik thuis. Dus als je hem wil lenen... Af en toe wat gespetten... Door ja, in. nee, ook ja. le ja, le lekker. Heerlijk. Ja. Ja. Ja, lekker. Ja. En dan wil een hele tijd door... Anderhalf uur lang. Dus je moet alleen, ik wil kan ja. ook een tv opnemen. Ik denk dat, dat ik hem wel gebruik op 30 december om het ja. jaar mee af te sluiten ja. bij ja. Alternative Vim. Is dat, dat toch wel een goeie? even één nummertje ja. Ja. van... Uh, lijkt mij goed. Kom ik hem even bij je halen? Ja. Of, uh, van de bulldrug. Ja, precies. Dus ik Zet dan, dan ik... zo'n aquarium op je televisie? Ja, ja dat... Ja. Nou ja, goed, we zitten... Uh, dat doen ze bij SBS, hè, eerste ja. kerstdag. We hebben het gehoord, ja. Ja, maar ja, dat is zo'n oud verhaal. Oh ja? Ja, 15 jaar geleden was dat in Noorwegen de hit. Oké. Op de Noorse Televisie, volgens mij, hebben ze toen... Eerst hebben ze uh, zo'n zo cruiseboot door de Noorse Fjorden laten varen. En daar gewoon een camera op gezet. En dat was het. Dat was een enorm succes. En daarna hebben ze gewoon een haardvuur laten branden. En dan zag je af en toe iemand een blok. En dan ging heel Noorwegen ging erover in discussie. Nee, het is een haardblok. je moet iets naar links. En dat was fantastisch. Heel Noorwegen is bezig met het haardvuur. En op basis daarvan hebben ze nu bij SBS gedacht... Nou, laten we dat ook maar doen. Ja. Want, en terecht... Zij gaan het nooit winnen van Is Love of van de kerstboom van Johan. Nee, dus ze, ze gaan ze heel veel geld uitgeven aan films of wat andere shit. En, ja. en dan zeggen ze natuurlijk: ja, we doen dat om mensen gewoon lekker binnen te laten bij het land. Het is gewoon Maar ja, ja, die mensen het, moeten wel binnen blijven. Maar je krijgt natuurlijk de kloten van al die andere zenders. Dan kun je maar beter gewoon hard werken. Ja. Kost niks? Nee. Het levert ook drol op. Wat, ja. wat mij nou wel leuker lijkt, en dat is, hebben ze vroeger ook wel gedaan... dat ze een auto lieten rijden, de rollen, dorpjes. we ja. die camera ervoor in. Ja, nou, dat is ook leuk. Ik, vind het, ik vond het toen wel leuk. Ik heb er uren naar zitten kijken. Gerrit heeft het hier in Zondvoort ook gedaan. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ja, hartstikke leuk. Half uurtje, want het is in Somford. Ja, je bent met zo, met zo rond. <laughs> ja, in de loop. Ja, met een fiets is het een uur, hè, geloof ik. Ja, het, <laughs> ja. Ja. Maar, ja. Met een fiets? Ja, nou, de de alles, nou, Als je ah, alle straatjes... Bestond alle bestond, straten bestonden. Ja, dan ben je, lang ja, dan ben je wel langer bezig hoor. dan een uur hoor. Dan ben je een halve dag bezig. Ja, ja, dat denk alle ik wel. straten? Ja, ja, ja, ja nou, dat ga je niet in een uur, de de uur, de uur de redden. Nee, nee, nee, nee. Ja, ook nee, nee, nee, nee, nee. Of je moet uh, een uh, Tom Dumoulin heten die dan als met een Jezusgang door al die straatjes heen rijdt. Ja, dan zal het misschien nog lukken, denk ik. Maar... Ik niet in ieder geval. Nou nee, ja, in ieder geval. Uh, ik vond het toen een leuk programma. Hè? Een beetje, een beetje, beetje, beetje. Ja, dat was misschien nergens over. Maar er is een camera voor in de auto. Ja. En dan gewoon uh, lekker door die dorpjes mee. Komt er ik een ziekje Volgens mij in een of andere helikopter bijvoorbeeld. B opgepakt. gepakt in ja. wil het wel. Ja. <lacht> wel. Ja. Uh, ja, ik heb niks <lacht> Het is Verdaan, een hele bron. Ja. Hoorden de luisteraars Ja, volgens ja, Ik hoor het ook, maar ik denk dat het oh, gewoon een, een, een of andere Chinook uh, uh, ja, in de buurt is. Ja, er ja, ja, komt de een enorme rondreden. We worden gehaald, jongens. Ja. Ja. We worden gehaald. Ja. We worden gehaald. We worden gehaald. Fucking earthquake. Ze komen niet halen. Jij bent toch S5 niet in dienst geweest? Nee, ze komen niet halen. Ja, rijkelijk laat, maar goed. Dan heb jij een dienst gesteten, Frank, of niet? Nee, ik heb het S5 brevet gehaald. Ja, oké. Okay. Ik had dus uh, wel de keuring goed gedaan. En dan kon je aangeven aan de Safatistraat... wat je wilde doen in het leger. Ja, ja. Toen heb ik gezegd, nou, ik wil wat Mensen doodschieten. En diploma's halen. <lacht> en nou, dat is het laatste, dus daarom ben ik er ook uitgegaan. Hoewel ik geen pacifist ben. Maar ik uh, dacht, nou, ik wil een rijopleiding doen. Een beetje technische ja. opleiding. En toen kwam de brief in de beurs, Zandhaas. Nee, ja, maar daar gaat ik niet om. Zandhaas? Zandhaas, ja, infanterist. Infanterist. Oh, ja. moet je, moet je, dus, infanterist. Uh, moet je schudden, dan nou, moet je schraven en dan moet je gewoon... Vetten. Ja, ik denk, ja, maar dat ga ik niet uh, 16 maanden voor lang was. Dat ga ik niet doen. Dus toen heb ik mijn S5 brevet gehaald. Okay. En dan heb ik daar twee dagen toneelstukje opgevraagd. Huilen? Wat heb je gedaan? Oh, ik heb ook gehuild, ja. Ja, want ik... ik het is een heel verhaal, maar ik kwam daar... Bert Davies, die zei, je moet met de trein gaan, want die robo's, de mobiele rundgedienst... Die gaan jou, als je om tien uur aankomt... dat was de tijd waarop je werd geacht daar te zijn, röntgenen. En als je dan, goed, wat noem je? Naar je kamp. Maar als je om vier uur s middags komt, om vijf uur... zijn die auto's al lang weg, dus dan, als je dan bij je kamp aankomt... dan moet je in quarantaine. Dus nou, je nou, kan tuberculose zet... hebben, je kan van alles hebben. <laughs> ja, ja, vliegende Zuid-Vietnamese, vlektiefers, je weet het allemaal niet. <laughs> Op een gegeven moment uh, kwam ik daar om uh, vier uur, half vijf aan. Ik weet niet meer precies. En toen... Uh, ben ik uh, aan de hand van de kaart die Bert Davis voor mij gemaakt had... waar een ene gast met de gitaar de deur uitging... kwam ik binnen met een landkaart onder mijn arm. <tied> en het, uh, het hele campingkaart met vluchtroutes en al, let op de verlichte kerkklok uh, van Veldhoven en zo. Daar, die kant moest ik ook op. Als je links ging, kwam je op de vliegbasis terecht... Dat je een horizon in je broek, dus je moest rechtsaf. Let op de verlichte kerkklok. En toen kwam ik aan en toen... Uh, ja, een totale pathetische act opgevoerd. Die gasten bij zo'n wachthuisje met uh, geweren en zo... Van, Hé, uh, wat kom ik hier doen? Ja, ik, uh, ik moet, moet me hier uh, melden. Ik, ben, uh, ik moet, moet in dienst. Jij moet in dienst. Wat is je naam, jongen? Ja, paardenkoper. Ja, jouw lichting is vandaag overkomen. Je bent te laat, soldaat. Ik ga maar in de jeep zitten. Dan rijd je naar de MGD. Zet je spullen maar achterin. Spullen? Ik heb helemaal niks bij me. Heb je niks meegenomen dan? Je begrijpt toch zeker wel dat het de bedoeling is... dat we hier meerdere nachten blijven soldaat? Daar zit de kerel. Nou, toen uh, werd ik in zo'n uh, jeepje naar de MGD gebracht... En daar uh, moest ik uh, bij een ziekenbarakje, mocht ik een bed uitzoeken. Ja, toen dacht ik gewoon er meteen in. Dus toen heb ik daar de hele nacht op een stoeltje zo gezeten. <lacht> geen panorama aangeraakt, ook geen bed aangeraakt. Gewoon gezeten, op een gegeven moment zag ik het dus licht worden. En af en toe zag ik in de spiegeling van de ruit die dienstdoend arts om de hoek kijken. Hé hey, soldaat, wil je wat drinken jongen? Wil je wat eten? Ik zei helemaal mee zitten. Dus die man had in zijn wachtrapport gezet, ze heeft onder andere onverlaten. Ja. Dus toen kwam ik daar bij die arts binnen, s morgens, Ook in de wachtkamer eerst, hè. je naam omgeroepen. En dan zitten echt een serieuze gasten met koffertjes met leefworst en transistorradio's... gevulde koeken erin. Ja, één minuut nog? Eén minuut. Nog. Oh, ja. oké. Okay. Ja. En uh, ja, toen kwam ik daar bij die arts. En Kai, uh, Krejaan, wie hebben we hier? Laat ik direct met de deur in huis vallen, soldaat. S5 is hier volstrekt onbekend in de Pirok-Irene kamp. Denk, heb niet enige illusie dat je hier voortijdig de dienstplicht kan verlaten, gezitte kerel. Weet je, zo. En, nou, het hele verhaal wordt nog wel vervolgd, maar het was het begin van mijn act. Maar we moeten eruit voor. Nou, bijna. Het is nog 30 ja, seconden. seconden maar uiteindelijk vonden. kreeg je eerst pijpen. Ja, ik moest ja. naar een psychiater, een bruine dienst, nog klopt medisch geheim en zo. En die man, die man kende de oase Bart. probeerde oh, ja. in het uit te luisteren <laughs> natuurlijk. Hè. Of ik al eens uitging zei: Nee, ik ga niet uit. Ik Nou, ben één keer met mijn broer Tessel kamperen. En nu zijn we in een kroegje geweest. En daar werd na tien minuten zo gevocht dat ik ben echt geschrokken ik ben, nooit meer uitgegaan. Pacifist, hè? Ja, dus. Uh, <laughs> duidelijk. Nou ja, op, op een gegeven moment uh, kreeg ik uh, mijn s oh, Voorgoed, okay. ongeschikt verklaard voor alle diensten. ja, ik ja maar, ik denk, maar in die ja. tijd kon je er nog best wel uh, kon Jongens. Kon je nog een baantje schelen? Ja, we zijn ja. er. Nou, ja, laat het nu. nieuws maar beginnen. Daar maak je ja. je ook bang mee. Ja, dat ja. je geen goede baantje van krijgen. Ja. Tot zo! Kom.